En een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Duitsland gaat de komende 2,5 jaar het loon van ongeveer 1000 artsen, verpleegkundigen en psychologen in Aleppo betalen. Dat heeft de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking gezegd. Voor het totale hulpprogramma trekt Duitsland 15 miljoen euro uit. Na alle moorden en bommen moet de bevolking van Aleppo hulp krijgen die nodig is, zegt de minister. In Turkije zijn de eerste processen begonnen over de mislukte staatsgreep in juli. 29 voormalige politieagenten staan terecht voor betrokkenheid bij de koepoging en voor plichtsverzuim. Tegen 21 van hen wordt levenslang geëist. Volgens de Turkse justitie zijn de mannen lid van de Gulen-beweging die achter de koepoging zou zitten. ProRail heeft spoorvervoerders de afgelopen twee jaar te hoge tarieven gerekend voor het gebruik van het spoor. Daarom moet de spoorbeheerder 8 miljoen euro terugbetalen, heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald. Vervoerders Arriva, Connection, Sintus en Veolia hadden een klacht ingediend vanwege de hoge tarieven bij ProRail. In Weesp is een geldwagen overvallen die bij een bank geparkeerd stond. Twee mannen bedreigden de chauffeur en bijrijder met een voorwerp dat op een vuurwapen leek... en gingen er met het geld vandoor. De politie wil niet zeggen hoeveel ze hebben buitgemaakt. Er zijn geen gewonden. De overvallers zijn op een scooter gevlucht... waarschijnlijk richting Amsterdam. Op het vliegveld van Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter geland. Aan boord waren vijf tot tien mensen... Het lijkt erop dat de ernst van de verwondingen de laatste jaren toeneemt. Steeds meer wintersporters hebben heup- en hersenletsel. De zachte winters kunnen een verklaring zijn. Door te weinig sneeuw zijn de pistes kleiner en is het drukker. Het weer in het zuiden de meeste zon. In het noorden en oosten meer bewolking. Het wordt 8 of 9 graden. Morgen grijs en mistig. In het noorden de meeste kans op zon. En het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Collega van de ANWB. Files op de A1 richting Amsterdam bij Eembrugge, 6 kilometer, vertraging bijna 10 minuten. Na 2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bij Zaltbommel, 9 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging is meer dan een uur. Na 27 van Utrecht naar Breda. Bij Noorderloos, 8 kilometer.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 Right on, right on Get up ZFM Zandvoort.nl will be ringing, the sad, sad news. Oh, Kerstdits, hoor je op ZFM! ZFM! Z... We'll mm be -hmm.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 We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 Denk aan oh, oh, oh. wat zij is in de wereld. Zeg maar wat je wil. wil, wil staren. Wordt de stil van ons, stil van ons, stil van, stil, van stil. Zeg maar wat je wil. wil staren. Wordt de stil van de... ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee.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 See ya!